She's alone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 You really believe that that's what you need decide me stuck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 the oh boy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 Toegeven wil, zij maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat mij tot staat, geschetst kan met kleur.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 I don't know.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 De gemeente Heerle wist al langer dat er problemen waren met verzakkingen in de parkeergarage van winkelcentrum Het Loon. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en een ingenieursbureau. In de ondergrondse garage moesten in 2002 drie pijlers worden vervangen, omdat de ondergrond niet stabiel was. Eerder vandaag bleek dat de verzakking vermoedelijk is veroorzaakt door holtes in de kalksteenlaag op een diepte van 55 meter. Ajax is er niet in geslaagd de tweede ronde van de Champions. League.